Op het EK in München-Gladbach hebben de Nederlandse hockeymannen ook hun tweede groepswedstrijd gewonnen. Tegen titelverdediger Engeland werd het 4-3. Billy Bakker schoorde drie keer, Taketakema eenmaal uit een strafbal. Alleen een zware nederlaag in de derde groepswedstrijd tegen Ierland kan Oranje nog uit de halve finales houden. Het weer: bewolking hier en daar buien. Morgen vrij veel bewolking en soms ook wat zon. In de loop van de dag voorzien is buien. Het wordt 25 graden morgen. Woensdag in de loop van de dag steeds meer zon. Dan wordt het maximaal 24 graden. Dit was het. En we is Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. En zomerhits. FM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu het laatste uur.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 op dans gedaan mm.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 De zon en de maan zijn dan uitgewist. Dan is hij alleen, het grote licht. Ja, dan is hij alleen, het grote licht. Gelooft in zijn vaste tijd. Doe je best. Er staat in Zakaria 14, vers 16: Alle uit de volken die houden van zijn land, zullen met hem vieren in Jeruzalem.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 of al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 Uh... Toen heb ik het gelijk mijn pater verteld. Ja. Ik heb het Don Domingo verteld. Ja. En in en, en, en alle boeken staat ook Don Domingo, zijn naam erin geschreven. Alle en ik boeken heb. Die je geschreven. Ja, ik, ik geloof niet in tante Bettina verteld mm. Maar wel hier in Hidimlichet tijd en Destiny Snowbach en in Genade in Beweging. En mm. Don Domingo zei, je bent gek. We wisten lang dat jij gek was. Jij bent dus helemaal euforisch. Mm.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 Wunderschwach ein Sünder verloren wenn du stehst Doch heb den Kopf weil Liebe und I'm Manchmal senden wir auch hey Denn Fall auf je Jesus Fall auf je Jesus Fall auf je Jesus unkelie dein Weg ist manchmal Der Himmel schwarz und regnen vor.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 Möchtest du mich heiraten?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 En je tante had een bepaalde achtergrond ook... van ...dat ze dus de joden had helpen onderduiken. Hè? En daarvoor werd ze dan ook vervolgd, begreep ik, zoiets. Ja, niet. Ja, dus dat is toch een heel spannend verhaal ook... daarover nog nee. in het boek. Hè? Toen je haar ontmoette weer. Na zoveel jaren. Ik vind het wel heel mooi dat het eigenlijk terugkomt. Dat je dus eerst in het eerste boek wat je vertelde... dus ...terugging naar je vriend. Jaren later. En eigenlijk dat tante Bettina...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 Over genade in beweging, over dank, dank. Hm. Al dat soort of titels is, is heel erg um, in, in, in, in in dit deze cd. Het, mijn cd heet ook naar een, een cd heet ook naar de overkant. Hm. Dus van de ene kant naar de andere kant. Ja. En wat Want het oude, van het oude. Van het oh, oude. Oké, okay. ja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 Er zijn, ik ken geen enkele Surinaamse vrouw, alleen maar dus die Surinaamse meneer van Sonny Boy, maar geen Surinaamse vrouw die in het verzet gezeten heeft. Ja. Ik heb ook koningin, Juliana, koningin pardon, Beatrix een, een exemplaar gestuurd, want ik vind dat ze het wel mag weten wat haar onderdanen voor, voor werk gedaan hebben hier in Nederland tijdens het verzet. Ja. Dat ze er mannetje gestaan heeft ja. voor het koninkrijk. Ja. En voor Gods Koninkrijk. Ja, het is een heel bijzonder boek. Heel mooi. Want als ik leven. even iets ja. mag citeren, ik weet niet of ik dat van jullie mag. Ja hoor. Op de eerste blad, de, uh, mijn um, inleiding gaat eigenlijk over het hele boek, zoals wij moeten zijn. Um, bijvoorbeeld. Um,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 Ja, daar meer van willen weten. www.michaelbergen.nl ja, Of www.michaelnobach.nl Nou, heel hard, hartelijk bedankt. En heel veel succes met alles. Dank je wel, Op Facebook ben ik ook te bereiken. En, God zegen Henny het werk in Zandvoort. <middels> Dank u, vader, gezegend zijn uw naam. Ik dank u, dank u, vader, roepen wij allen tezaam. Ik dank u, dank u, vader, u zit hoog op uw troon. Ik dank u, dank u, vader, gezegend zij uw zoon. Ik dank u, dank u, vader, uw bloed heeft ons gered. Ik dank u, dank u, vader, van zon zijn alle smet. Dank u, dank u vaders en dat u genaamt. Dank u, dank u vaders, op dat tot dat snel gang. To simharam vino zim vinus. aba vin shavakh etamu toda rabavinu cho shia nikhasdu toda rabavinu natada befin am toda rabavinu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 sasti pe a me per lo chiamava per lo